We zitten hier uh, van 10 tot 12 en als je ja. radio wil komen kijken en luisteren en er zitten al een heleboel gezellige mensen hier uh, in de studio en in Hotel Hoogland en tegenover mij ook. En dan gaan we straks over hebben. Met wie gaan wij allemaal praten? Nou we beginnen met uh, ja, de, de, de, de winnaars van het uh, jeugddebat zitten hier voor, uh, voor ons Sarah Kok en Jeroen Ouderdorp. Alvast welkom, maar we gaan nog even door. We gaan even door. Daarna hebben we de... Ja, er is weer een hele prachtige tentoonstelling in het Museum, De Wiesman-collectie. En daar komen Jan Kool en Roland van Tetterole, komen over praten. Ja, en het derde en, onderwerp is uh, hier ja, achter ons. Ja. Het, het plein, tweede, hè. Het tweede, tweede architect. De komt tweede architect, ja, ja. oké. Okay. Ja. En dan gaan wij uh, naar de politiek in de tweede uur. Met OPZ en GBZ. Echt Borster en Michel Demmans gaan ons eens vertellen. Ook wat zij erover vinden over het plein. Ja. En we sluiten af ja, met uh, Hans Reimers over Jesse Zandvoort. Dat is weer het eerste concert van het nieuwe jaar. En het eerste concert van Classic Concerts met Toosbergen. Ja, en zoals gezegd zitten ja. wij uh, hier aan tafel met G. Rutte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mensen van de Veld. Uh, de techniek wordt gedaan door Gasper Kurenson. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik. En jij hebt de eindredactie weer. Prima. Ja. Ziet er weer leuk uit. De koffie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal. Dus kom gezellig. En wij doen een presentatie. Nou, het onderwerp <tie> hebben we al behandeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Die beters. Kom een stukje dichterbij, zou ik zeggen. Goed, uh, ik heb een heleboel papieren gekregen van uh, Ruud, die altijd met jullie meegaat en uh, het een en ander organiseert. Jullie hebben gisteren gedebatteerd. Ja, dat ja, klopt. Um, vertel mij het onderwerp is. Um, ons onderwerp was het opknappen van het skateplein bij het spoor. <laughs> en daar um, hebben jullie over gesproken. Ja, en um, de anderen hadden ook onderwerpen. Um, een onderwerp was... Uh, schone zandvoort begint bij jezelf. En wat te doen als je in de wak valt. Lessen daarvoor. Die drie onderwerpen zijn besproken. Ja. En jullie hebben over het skateplein gedebatteerd. Ja. En wat moet er veranderen aan het skateplein, Jeroen? Um, nou, de uh, vloer zeg maar is heel veilig. Er zitten namelijk ribbeltjes in. Als je valt, lig je gelijk best wel open. En um, ook... Um, het is meestal voor de ouderen en als er kleine kinderen komen heb je een kabelbaan en die wordt heel soms op slot gezet, meestal eigenlijk. Dus, dus er valt uh, weinig de kabelbanen Ja, daar. inderdaad. Dat is jammer toch? Hè? Ja, ja, zonde. Als je daarover uh, gaat praten, hè, wat ja. krijg je dan, uh, want ik zie hier een keurige tekening van de raadzaal en uh, neem aan dat dat over en weer gesproken gaat worden. Um, wat, wat wordt er dan gevraagd aan je? Um, hoe je het voor je ziet en wat je wilt bereiken, waarom en dat vooral. En werden die vragen door andere uh, leerlingen gesteld? Ja. En de wethouder deed ook mee? Um, nou, die gaf tussendoor een beetje. Een verhaal, aanwijzingen. Een beetje. Ja, aanwijzingen wat er tot nu toe was besproken. En is er ook uh, gevraagd. Hoeveel geld je daar aan mag besteden bijvoorbeeld? Um, we kregen een budget van 2000 euro die we aan het onderwerp mochten besteden. En, daar, en eigenlijk moest je die, dus die 2000 euro zien, uh, proberen binnen te krijgen door uh, argumenten te noemen. Zodat je de andere leerling kon overtuigen. En um, was dat geld te verdelen over drie onderwerpen? Um, nee. Uiteindelijk um, moesten we allemaal stemmen op één onderwerp en dat onderwerp. Werd uitgewerkt door de school die um, het onderwerp had verzonnen. En uh, daar werd 2000 euro aan gegeven om dat um, ook echt uit te voeren. En, en welk, is... welk onderwerp was dat, is dat geworden? Um, schone zandwoord begint bij zelf. Oké. Okay. En vonden jullie dat ook eigenlijk een mooi onderwerp? Um, het is wel een goed onderwerp. Maar, maar eerder um, is ook al een uh, schone, schone heeft dat onderwerp heeft gewonnen Ja. en daar is eigenlijk niks van gekomen. Er is niks meer gebeurd? Nee, het had dat, wel dat, gewonnen. Ja, als ja, als dat je, is je wint en je, en je hebt er niks aan, ja. dan schiet dat niet nee. op natuurlijk. Nee. Maar kan je dat... Uh, klinkt een beetje gemeen, maar heb je dat gebruikt? Zo van, ja, dat is vorig jaar ook al gewonnen, maar er wordt niks mee gedaan. Ja, ik, ik heb dat gebruikt, ja? ik maakte een foutje dat het niet had gewonnen. Maar, en de oh. burgemeester die ging daarop door van dat het ook niet had gewonnen. Maar dat was dus wel, dus dat was mijn fout daar. Dat is wel jammer, ja, want dat ja. had je het natuurlijk prachtig kunnen gebruiken als, ja, ja, ja. als argument. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je, je hebt nu gezien dat, uh, uh, dat voor Schoon gewonnen hebt en vorig jaar ook en er is niks mee gebeurd. Ga je daar nou bovenop zitten dat, dat er wel wat mee gebeurt? Um, nou, een van de wethouders die laatste binnenkwam, die zei wel... Ja, we nemen dus wel een goed iets, maar ik weet niet zeker of er echt wat mee gaat gebeuren. Oh. Dan zou dus het hele debat niet zoveel zin gehad hebben. Nee, dan kan je beter het geld in de ja, schreefbaan geven. Of hoe je, als je in een wak valt, wat je, dan, nou, wat je dan moet doen? Het is zeg maar wel een goed idee. En ja. ik hoop ook dat, dat er echt iets mee gaat gebeuren. Dat het ook echt gaat helpen. Maar er was nog niet echt nagedacht wat precies. Dus, okay. dus, dus er werd geroepen, zandwoord uh, we moet wat schonen, maar we weten nog niet hoe we het gaan doen. Nee. Ja, dat. En jullie hadden jullie wel, wel argumenten, ja, een gladde goed. vloer, een kabelbaan ja, die ja, open moet. Ja. En hadden de, de de de school die dit onderwerp had van de Zandvoort uh, begin bij zelfschonen hadden die ook argumenten weet jij dat? Uh, ja, die hadden best wel goede argumenten, ja. maar er werd ook een vraag gesteld door een van de andere scholen. Ik weet niet precies welke. En die vroeg van ja, waar wordt die 2000 euro aan besteed? Wordt het aan lespakketten? Wordt het aan ja wat? Wordt ja. Het, waar wordt het aan besteed? En daar kwam pas later antwoord op toen het Nog een keer gevraagd werd, dus ja. dat wisten ze niet zo heel goed, maar ze hadden wel een plan net zoals uh, jullie. Ja. Plan hebben over de vloer. Nou, ik weet niet, ze zei dat ze nog een beetje aan het nadenken waren of ze nou lessen wilden doen, of ja, hoe ze dat wilden ah. doen. Dat wisten ze nog niet, precies. Maar jullie plan was af en dat plan was niet af. Nee. En dat wint, dat is uh, uh, verbazend, toch? Nou ja, zijn jullie teleurgesteld, nou ja. wel een beetje? Nee, ja. Eh, ja, nee. Nee? nee, maar we hebben toch gewonnen met uh, ja, <laughs> ja, het... Ja. Dus, ja, dat is waar, dat is waar. je. Ja, je had, je had liever beide posities gehad <laughs> natuurlijk. Dat en de skatebaan opgeknapt werd en dat je ook nog gewonnen had. Ja, maar dat is ook wel leuk. Hey, die, uh, die debatten en zo hè, en die jeugdraad gaat dat verder? Komen jullie nog een keer bij elkaar of blijven jullie bij elkaar komen als jeugdraad? Um, nee, volgens mij niet. Het is eenmalig gewoon. Ja, nee. het is het, en dan volgend jaar zijn er weer groep achter die ja. opnieuw. En mogen jullie er ook weer bij zijn? Um, nee. Of mag dat niet meer? Als je nee. gewonnen hebt, mag dat van niet meer? Nee, nee. Nou, zeg maar, we zitten niet meer gewonnen. We in de wacht. Dan ben je weg, dat is waar. Nee, Jullie hebben een, een, een, een, een tijdje voorbereid en uiteindelijk komt dat debat. Vind je dat nou niet jammer dat dat, dat dan stopt? Zou je niet liever uh, één keer in de maand nog met die hele raad bij elkaar komen... en over Zandvoort-Schoon of over de skatebaan willen ja, praten? Ja, het lijkt me wel leuk. Ja. Want hebt wel, ja, want jullie leren natuurlijk wel goed met uh, debatteren. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook best wel. Uh. Leer je dat op school ook? Uh, uh, ja, we hebben. Het was wel ons eigenlijk een sterk punt, want we hadden nog op school, net voordat het debat begon, hadden nog even geoefend. En daar waren we uh, al in de stemming gekomen van debatteren. Uh, uh. Met, met, met wie oefen je dan? Uh, uh, met elkaar? Klas. Klas. Ja, met de met klas. Ja, dus met elkaar en dan met de hele klas. De klas wordt dan gebruikt als raad, zo zeggen. Yes. Ja, die ja die je gooit gewoon een onderwerp in en daar moeten we gaan over debatteren. Ja, dat is hartstikke goed. En soms zeg, mag je ook gewoon als je voor bent ook gewoon doen alsof je tegen bent of zo. Gewoon... Ja, ja, ja ja. Dat ja, is zo Je speelt gewoon dat. Uh, dat is ja. Moeilijk. Ja. Ja, dat, ja. ja. Je wil wel, maar je moet tegenstemmen. Ja. Dat ja. is lastig. Dat <laughs> is tegenstrijdig, hè? Deze. Ja. ja. Hey, um... Ik kom toch even terug op de skatebaan, want ik voel bij jou. Nou, ik voel bij jullie van dat de gerepareerd moet worden. Ja, dat dus vind ik ook. Ja, ja maar uh, het, het kost best wel geld. Maar ook... het kan natuurlijk niet ophouden bij een debat. Gelukkig. Je moet nou natuurlijk doorgaan met uh, uh, ja. actie voeren, dat er wat gaat gebeuren. Ja, maar um, we hopen ook een beetje dat ze er het meenemen: dat er misschien toch nog wat aangebeurt. gebeurt. Okay. Aan gebeurt. Ja. Ja, als er niks gebeurt met die 2000 euro voor het schoonmaken, dan kun je beter de helft naar de ja, scheepbahn. Ja. Ja, ja. ja. ja ik, ik weet niet, want. Um, het is natuurlijk wel een. Het klinkt heel ego. Een heel goed onderwerp. Ja, tuurlijk. Maar het is zeg maar wel van: je hebt het geld er niet voor. Geld moet besteed worden aan, in dit geval, gewoon Zandvoort. Het begint bij jezelf. En weet je, ja, als je daar. Uh, goed over nadenkt, dan kan er nog een oplossing zijn, maar dat, die oplossing moet nog komen. Ik zie in jou wel een uh, toekomstig raad, met, want uh, je, gaat goed met je, je gaat goed met je verloren punt om en je probeert het zo om te dat ja, ja, ja. ik vind ja, het uh, knap. Ja, dat het. Um, heb je daar ideeën dat je later denkt van nou ik vind het toch wel leuk, ik, ik ga er wat nou, mee doen? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Laat je het rustig? Niet. Ik weet het niet, ik vind heel veel dingen leuk. Dus. Ja. Ja, je ja. bent echt zo jong. Ik weet het niet. Weet je, ik doe het best wel vaak met mijn broer. Maar dan op een andere manier. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar um, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee. Je weet het nooit. Nee, weet ah, nooit. Inderdaad, maar ik denk niet dat ik... Uh, die ambitie heb je niet. Ja, inderdaad. Nee. Ja. Nou, ja, dan gaan we het. Ja. Uh, maar ze hebben iets gewonnen, toch? Jullie en zij hebben wat gewonnen? Wat ja. Hebben jullie ja. Gewonnen? Nou, deze radio. Het, uh, nou, ja. En, um, <laughs> en nog wat, toch? En um, een lunch met de burgemeester. En zo nou, dan wat. kun je met de burgemeester kun je toch ook, als je met hem uh, met hem luncht, kun je toch ook over die skatebaan met ja, hem een, een wel beetje hè? Het leuk om te praten. Ja, ik denk dat dat zeker wel een goede gelegenheid is. Ja. Ja. Leuk. En wanneer gaan jullie uh, uh, eten met de burgemeester? Uh, vandaag. Vandaag? vandaag? Ja. <laughs> ja. Je doet oh, het wel. <laughs> Je doet het nog niet helemaal. Oh, extra drukke dag vandaag. Oké. Okay, heb je nog meer dingen te doen? Hè? Ja, ik heb een feest van mijn broer. Nou, okay. ja, dat, dat is jammer voor je broer dan. Uh, <laughs> <laughs> waar gaan jullie eten, weet je het dan? Uh, nee. Oh, zijn vader gaat het eten. Gilles weet het wel. Ja. Ik niet vanmiddag met de burgemeester. Oh. Oh. Ja, Sarah. En dan ga je de schooltijd. Kleine, kleine, oh, kleine, kleine correctie. Jullie worden uitgenodigd door de burgemeester. Ja. En het grappige is dat je dan nog vrij mag nemen van school ook. Nou, yes. niet al te lang, maar je mag even vrij nemen. Nou, leuk. Hé, hey, ontzettend bedankt voor ja. jullie komst. Ik hoop ook dat jullie het ja. leuk vonden. En ja. ik hoop ook dat jullie ja. toch een beetje blijven debatteren. Ja. En een beetje blijven goed. pushen ja. over ja. de skatebaan. Ja. Want ja. Uh, die moeten gewoon komen. Ja.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 Gevochten voor een nieuw fatsoen Er is niet geluisterd naar wat anderen zeiden Ik heb geen zin het nog eens over te doen Daarom heb ik besloten jullie maar te meiden Jullie zijn hetzelfde, geen vrienden meer als toen Er wordt, uh, er wordt al gediscussieerd over uh, Wiesman aan tafel. Jan Kool en Roland Tetrode, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We zien elkaar Het is heel kleurig, vindt uh, Gerry. Ja, ik vind het um, sprekende kleuren, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk uh, voor iedereen. Ik, ik vind het wel erg. Ja? Nou, ja, ik, uh, en zo heet het ook, hè? <laughs> ja, het sprekende kleuren. Uh, Roland, wat vind jij van die sprekende kleuren? Is, is dat het uitgangspunt van de Wiesman-collega's? Nou, de Wiesman collectie het is eigenlijk een dubbel tentoonstelling. Want ik heb mijn eigen werk hangt apart van, van Wiesman. Dus okay. zit hier... Maar het is geënt op Wiesman ook, jouw ja, werk? Nee, nee, nou, nee? nee zijn nee? werk is niet geënt. Nee? Maar de bedoeling is om wel uh, in het museum niet alleen maar Wiesman te laten zien. maar kunst zoals hij heden wordt uitgevoerd ja. en in de 50er, ja, 60er, okay. ja, 70er. Ja, ja, ja. Jaar. Ja, nou, ja, ja. Dus jij hebt een eigen uh, wand of hoek in het museum? Ja, ik heb een eigen zaal met het uh, ja, werk van het laatste jaar. Eigenlijk een soort explosie van, uh, van ideeën. En het zijn meer dan 50 tekeningen in één zaal. Dus... Dat is compleet anders dan Wiesman, hè? Jij ja, ja, ja. ja. ja. Je hebt al eerder het museum uh, gehad. Ja, ze het... hebben ook uh, in de collectie hebben ze werk van mij, ja. Wat heb jij schilderijen? Dat zijn vooral tekeningen. Nog hetzelfde formaat en je kan het juist surrealistisch fysisch. doen. Hoofdzakelijk met Ecoline uitgevoerd, hè? Ecoline en OCG, ja. Met een heel verrassend effect. Maar dat komen straks nog een keer terug. Op de verrassing. Eerst even terug naar de Wiesman. Want Vier organisaties uit deze streek hebben dat opgezet. Een architectenbureau zit daarachter. Hoe komt dat tot stand? terug. Het zijn drie organisaties die dat uh, geregeld hebben. Uh, de, dat is het ABC architectuur museum. Het museum Haarlem en het Museum. Uh -huh. Samen hebben die een aantal jaren geleden al uh, de koppen bij elkaar gestoken om iets te gaan organiseren rond die tentoonstelling. En afgelopen zomer heeft dat ze beslag gekregen. Uh, toen zijn we in Haarlem gepraat over uh, hoe dat verder ging. En toen bleek dus dat uh, een Deel uh, figuratieve grote stukken die komen in haarlem te hangen. De, in de ogen van de huidige eigenaren van, van, van die stukken was dat een, een, een beter plaats. Om, ja. ja. Ook omdat er een, een, een, een het, het over verwij ook de, deel gaat. Hè. Ja. Hij was leerling bij verwij. Ja. en uh, ja. Yes. Hij is wel degelijk Zandvoorter. Hij heeft jaren, vanaf 1951 tot 1988 in uh, Zandvoort gewoond. Okay. Weliswaar in Bentveld, maar het is Zandvoort. Ja. Ja. Precies op de grens, op de Teunisbloemlaan. Tegenover een heleboel andere kunstenaars die op Groot Bentveld zaten. Ja. En die kenden die dus ook allemaal. Want in 1955 komt onder andere daar, uh, uh, hoe heet die? Uh, Wim Stijn. Wim Stijn wonen. Oké. Okay. En die zijn van gelijke leeftijd, ja. dus die jongens die kennen elkaar wel. Er is dus een hele groep kunstenaars in het Bentveld Ja. Dan val jij er een beetje buiten als ze rassant voor ja, ja, ja, ja. Ja. ja. En je bent ook niet van die later, ja dat klopt. Ja, ja maar goed, uh, het zit wel in je genen. Ja, ja, ja, dat zeker. Ja. Ja. Uh, dus uh, wat, wat dat betreft zullen ze elkaar best wel heel erg goed gekend hebben. Ja. Ik wil een beetje naar die verrassing toe, want dat... Ja, uh... ja, dat spreekt. Ja. Ja. Nou, dan, dan, dan spreekt het. Want dan we stappen we van Wiesman af. Nee, het gaat om ja, Wiesman, ja. hè? He. Ja, nee, nee, het gaat in eerste instantie dat gaat over die, Het gaat niet alleen over Wiesman, niet tentoonstelling. Het gaat ook over Roland Loon van Tetteroden. En over uh, uh, of en, uh, en Monique Veenendaal. Mm Heel -hmm. kunstenaars uh, in, uh, in Roemendaal. Ja. Die hebben een, een twaalftal uh, sculpturen uh, gebracht gisteren. Uh, die komen op sokkels, in de, midden in de ruimte staan. staan. Je, je moet je voorstellen, uh, de, de, de, of de, de schilderijen van Huisman die lopen van een afmeting van 49 bij 59... van 19,5 centimeter bij 15 centimeter... Tot, tot iets van een meter, ietsje groter dan een meter. En uh, als je daar 50 werken, nou iets minder van hebt... dan is het eigenlijk een hele lege tentoonstelling. Ja, er wel dus de ruimte is, is leeg, moet je ja. ja. ja. En, en uh, wij wisten dus dat we, dat we in ieder geval schrille contrasten wilden hebben. En daar hebben we Roland voor uitgenodigd. Om het schrille contrast toe te, voegen, mm -hmm. toe, toe te voegen. En dat is aardig gelukt, hè Roland? Ja, dat mijn was is echt een explosie van gekke ideeën. En zullen we het verklappen? Waar ruikt nou, het, maar naar het maar. <coughs> uh, nee? Ja, waar ruikt het maar? Als je binnenkomt, na, dan ruikt het naar, wat zit er op de wand? Koffie. Ja, koffie. Echt waar? Ja, met koffie geschilderd. Niet dat we in een volledige abstractie van thee en koffie en andere producten zijn gevallen, maar... Ja, dus, uh, koffie, Is dat bijzonder? Of koffie is... geeft een hele mooie ja, versterkende rand rond die tekeningen. Want het zijn er heel veel. Als je opeens al die ruimte ja. binnenkomt. We, uh, 54, hè? Ja. Hebben we so, 54 tekeningen van jou. Uh, Eén formaat. Ja, Eén formaat, zo. allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Ja. Ik, ik zit me dat voor te stellen met die koffie. Want toevallig staat die koffie. Uh, <laughs> moet je dat verdikken? Of, moet je, of maak je daar een soort. Het mooiste is gewoon. Je het... kunt het niet een, een, met een kwastje hierin dopen. Nee, nee, het is heel scherp wit op de wand. En dan ja. De, ja, gewoon echt met koffie, echte koffie gaan, gaan wassen, zeg maar, met sponsen. Het is wel een mooie kleur, ja, denk dus die... ik. En ja. verschillende lagen, want dan krijg je echt een soort ja, een soort uh, dromerige laag. En het versterkt enorm de, de kleuren van uh, de, want ik heb er echt, echt erg explosief werkt. Het lijkt een beetje op, op Cobra ook, maar ja. Ja. het zijn meer, ja, verfrissende ideeën. Hoe zo. kom je dan erop om dat met koffie te doen? Ja. Ja. Nou, nee, hij vult zijn ecoline uh, aan met ook uh, randjes koffie. Oh? Ja, ja, ja. Om, nou, om, Het is zuinigheid nou, of, of gewoon... Nee, het is mooie kleur. Ja. Okay. Kijk, naar het, zoen, kijk ja. naar het sepia van Rembrandt. Uh, in zijn ja. tekenen. Dat is ook diezelfde kleur. Maar om hier inksvissen te gaan malen... Dat, uh, dat, vond dat is gaat wel een beetje ver. We hebben een paar daar voor en, je. Ja. Nou, en als ja. voor ook voor die hele... Wij noemen het dan een Wiesman tentoos. Maar het hele mooie daarin is... dat Wiesman dit soort grappen absoluut niet heeft. Hij werkt deels met beton. Vandaar dat architectuur. Centrum in Haarland ja. erbij. En, en ja wij hebben gewoon die 50 stuks kunnen we ophangen. Daarnaast laten we ook nog digitaal bijna de helft van zijn werken zien. De andere helft, uh, ja, die mogen we niet tonen, want die, uh, die is niet uh, van de huidige en, familie. En waar, waar komen deze? We komen echt uit de familie Wismann. Ja, ja, ja, ja, zijn ze ja, ja, ja, daarvan? Ja, de, de, de, de, de, heeft, de nicht van ja. uh, Hans Wismann, die, uh, die is het uh, op het spoor. Inbruikleen, in hebben jullie ze? Nee, nee, nee, die is eigenaar is. Maar jullie hebben ze nu in bruikleen voor ze nu, de tentoonstelling? Ja, ze komen, ja. Uh, maandagmiddag worden ze gebracht en dan gaan we ze ophangen. Oké. Het is wel grappig dat je de ene helft wel mag uh, ja. uh, laten zien en de andere helft zegt iemand van ik wil dat niet. Ja, nou, omdat die rechten er zijn. Hè. Ja, dat ze hebben rechten en, ja. en die zeggen van nou we willen niet een inkijkje in mijn huis hebben daardoor. Oh, okay. dat, uh, ja. Je kan wel alleen het uh, plaatje laten zien, maar... Je krijgt niet de schilderij. Uh, nee, nee, nee, nee, Zo werkt het. Nee, ze ja. moeten het bij hun eigen wand en dan... Van, ja. Ja. ja, dat is tussen ja. Ja. ja, dat ja. is een ja. van de dingen. Er zijn wel meerdere dingen. Ja. Ja. Hey, het is wel uh, ook interessant om naar die andere twee uh, ja. tentoonstellingen te gaan, ja. gaan kijken. Ja. Want uh, het beton staat bij het architectencentrum ja, en zo. Ja. Hier op straat. Ja? Dus... Er wordt uh, een relief uh, uit de Sint-Petrus. Uh, wat wat de Sint-Peters is een LTS in Haarlem? Ja. En die, uh, die, die, die, die school die is afgebroken en Weet bij deels. Uh, ja. En, maar, en, en een flink deel is toen uh, van, van die wand die hij gemaakt heeft, als beton, beton RUF, is, uh -huh. is gesloopt. En ja. Uh, het, er wordt ook tevens aanstaande vrijdag op die opening een, uh, een uh, website voor uh, Wiesman uh, gelanceerd. Die was er niet, maar die is mede dankzij een zandvoerter uh, Dick Bol uh, tot stand gekomen. Die heeft daar een aantal uh, crowdfundingen heeft die een aantal dingen kunnen, kunnen bij elkaar brengen. Wat ons meteen inzicht gaf hoe dat uh, in de toekomst met het Zandvoort Museum zou moeten. Ja. En dan blijkt dus uit dat je eigenlijk nooit iets binnen kan halen. Nee. Nee? Nee, doe je goede vrienden. Worden met Bernd Snijders als hij straks aan het blind is. En dan misschien dat je dan een zandvoet roept en dat je dan in plaats van 4000, 5000 euro krijgt voor een jaar. Nou, daar kan je niet van leven. Nee, maar uh, waar, waar, die kant wil ik eigenlijk niet op. Ik ga hem ook niet op. Nou, Ik zal je, ik zal je eerlijk stellen, we gaan straks wel die kant op met, de, ja, ja. met de heren uit de politiek. Want ik heb uh, de kent discussie gelezen en daar vloeit wat uit. Ja. Um, onder andere ook CFM, hè, als je Stiefom goed leeft. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat is nee, maar die Ik die, vind die, die, die de kwalijk. De, de, de tentoonstelling wordt in, al, op alle drie, in alle drie de musea tegelijkertijd geopend. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, volgende week. Dat is uur. Eh, ja, uh, aanstaande, aanstaande 22. Vier ja. uur in ja. het Zandvoorts Museum zal uh, de huidige wethouder van culturen doen. Gerard Jan Bluis. Ja. En die... Uh, ja. Nou, leuk. Ja. De adressen van de andere twee um, musea Groot Heiligland 47 te Haarlem. Groot, groot Heiligland is makkelijk te vinden. Je hebt ja. de grote Houtstraat, Klein Heiligland, Groot Heiligland en dan weer de Klein Heiligland. Ja. Ja. Dus het is het groot, klein, groot, klein. Ja. En het architectencentrum? Dat zit op dezelfde adres. Ze uh, hebben dezelfde Museum Haarlem? Oh. De Museum Haarlem en oh. het Museum oh. Haarlem. Oh. Oh. Het Museum Haarlem is het voormalig uh, Historisch Museum zuid kennemland Waar oh. ja. we in het verleden ja. al mee ja. samengewerkt hebben met diverse tentoonstellingen. Over het Zandvoortse strand en de dergelijke. Maar dat is in de jaren negentig. Ja, ja. En we zijn inmiddels zo ver weg dat we dat eigenlijk niet meer goed dat weten. Dat wil je niet meer doen. Jawel, waarom niet? Hey, uh, tot hoe lang blijft deze tot 13 maart, zie ik? Uh, in Zandvoort blijft hij tot uh, 6 maart, begreep ik. Uh, tot, 20 maart zat uh, hij. Ja, maar ja. Het is, nee, dat klopt niet. Want daarna krijgen we een tentoonstelling over Frans Molenaar. Jij, nee, 2016. Dat klapkog een beetje. Dat wordt ja. een hele mooie. Ik had hem al gehoord. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, Leuk. De naam had ik al gehoord. En in, uh, maar, in is de armoede toegetreden bij het museum Haarlem. Dat zou, dat zou dichtgaan. Dus dat heeft, deze tentoonstelling heeft ook even op scherp gestaan... of hij wel doorging. In, in de Liesman tentoonstelling dan. Uh, want het museum Haarlem... Uh, ja, daar kreeg geen geld meer. En die hebben uiteindelijk nog even gauw... 40.000 euro gekregen. Maar daar moesten ze dit jaar helemaal mee doen. Okay. En vandaar dus dat uh, in mijn ogen ook... die tentoonstelling in plaats van uh, tot 16 maart... Uh, daar tot 16 juni mee staan. Ja. Ja. Dus dat is nog eens een keer wat langer neergezet de, ja, vanwege de kosten. Dus dan, dan ja, komt een ja, kwel in ja, museumland ja, eh, ja, ja, ja, er wordt flink tegen aangehaakt. Ja. En het is natuurlijk makkelijk want er is geen enkel verweer. Uh, ik bedoel, ja, de, nee. de, de meest rendabele uh, hoe heet het, museum in Nederland is het Frans Hals museum, Maar die heeft nog altijd meer dan 60% bijdrage nodig. Ja, dus als is als het, het is niet zo raar als het Landvoortsmuseum nee. dat ook nodig heeft. Nee. Ja. Ja. Ja. En de kosten kunnen best naar beneden. Maar. Dat de hele discussie intern in het Museum gaat worden uh, ja, rond. Uh, nou. Jij als kunstenaar, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij moet een plek hebben om te exposeren. En uiteindelijk worden die plekken steeds minder, natuurlijk. Ja, nee, ik, ik zou het heel jammer vinden als het Sandvoort Museum weggaat. Maar ik vind het heel eigenaardig van dat er een Sandvoort Museum weg zou moeten. En dan komt er wel een nieuw particulier museum bij. Dat... Waar het eigenlijk angstvallig stil om is, vind ik. Ja, je hoort ja, ja zelfs, dat nee. is er Sorry, nee. Nee. nee. nee, dat vind ik Maar zou je, als dat zo zou zijn, zou je dan toejuichen dat er dan toch een museum komt? Nou ja, blijft ook. Ja. ja, alles van waarde is weerloos. Berg gezet ja. bij een de Rotterdamse verzekeringsfirma. Ja. Nee, dat, dat is het meestal kunst, wordt meteen op bezuinigd. Want dat is eigenlijk voor, voor gekken of mensen die te veel geld hebben. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Maar, maar uh, ja. er komen toch mensen kijken, Jan? Ja, ja, ja. ja. En ja, we proberen er al eens altijd aan te doen om het museum een beetje meer op de kaart te zetten. Uh, maar goed, inmiddels weten wij. Uh, daar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je moeite in blijven stoppen. Ja, dat, ja daar kun je niet mee stoppen. Nee. Nee. Maar nee. goed, het, het, punt, het centrale punt waar het museum staat is niet het optimale punt. We zien dat mensen uit Brando Rado echt niet naar het Zandvoorts museum komen. Ook niet bijzonder gegeven. Dat, dat, je kan het proberen te trekken, maar we hebben het al een aantal keer. geprobeerd. Het is geprobeerd. verstopt, het ligt er niet ja. in de route, zeg maar. Eigenlijk. Nou ja, het museum Plein in Amsterdam lag ik vroeger ook niet. En, ja. door, door naar heel Nieuwe, miljoenen tegenaan te flikkeren. En uh, eigenlijk de enige kunstenaars die we hebben daar neer te hangen. Ja, ja, dan, te ja. dan komen we oude met... naar ja, jullie uh, doen ook uh, kunstenaars die nog bezig zijn, dus dat ja, is ja. ook uh, belangrijk. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Ja, maar, ja, maar je kan steeds blaad... wel weer terug in wat we vroeger hadden. Maar ja, je gaat ook laten zien wat er nu is. Je... Ook met Menno en Monique, dat, dat, dat ziet er echt heel mooi uit. En, en Menno komt heel vaak in Zandvoort ook met zijn eigen geluid. Ja. Hè? Hij, uh -huh. hij, hij speelt ook nog geluid. Zoals de drummer van een band. Oh, okay. ja, dat kan ook he wel meer zondagmiddag. Ja, ja, ja. Nee, ja, ja, ja. nee heel op, op Raadersplein heeft hij die ja, okay. gecreëerd. Hij heeft zelfs uh, volgens mij de, de, het hele project dit jaar uh, geleid. Ik weet het niet. Ja. Maar goed, um, afsluitend, want onze volgende kast die, uh, komt daar al aan. Aanstaande vrijdag is de opening in alle drie de uh, uh, musea. ja. Ik zit bij het architectenbureau, vind ja, ik ja, ja. geen misschien. Het is geen architectenbureau. Het is een centrum. Ja, dat zit bij mij een beetje in de knoop. Maar goed, dat dus komt, wel weer, uh, komt er wel een keer uit. Uh, hij blijft bij jullie uh, tot 6 maart. maart. En dan komt er een volgende tentoonstelling. Uh, moet jij dan ook opruimen of uh, mag, je, mag jij blijven hangen? Nee, nee, hij, hij gaat ja, hij gaat ook weer. Oké, nou, uh, ontzettend bedankt voor de komst. De kleur blijft wel, die koffiekleur blijft wel. De ja? Ja? ja? Oké. Okay, okay. hey, ontzettend bedankt voor de komst. En uh, ja, wij leuk. hopen dat er genoeg uh, publiek komt om, uh, uh, om te kijken. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. They're Vorige week hadden we de eerste architect voor het Watertorenplein. Dat was uh, uh, Reno de Biase. de, de Biase was hier uh, uh, over week, ja. zijn plan. En, nu, en... Ben, nu ben jij er met, uh, met jouw plan. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Vind je het uh, raar dat we het of, uh, Watertorenplein noemen? Eh, Waterloo Plein wel. Ik weet niet Napoleon hier geweest is. Maar het Watertorenplein uh, lees ik uh, in allerlei stukken. Terwijl het gewoon Westerparkstad is. En ja. tot mijn verbazing, ik zat vanmorgen even in het gemeentearchief te kijken. Uh, gaat het daar ook over uh, het Watertorenplein? Nou ja, dan wordt het tijd dat het een andere naam krijgt. Precies. Uh, ja, ja. Die kant wil ik op. Ja. Ja. Uh, jouw, uh, op verzoek van de gemeente Zandvoort is jouw uh, uh, plan ontwikkeld. Ja. En dat is waarschijnlijk het, uh, het uh, Cohen-verhaal. Um, Klopt. Uiteindelijk is daar een plan uitgekomen en uh, er zijn uh, al drie gepubliceerd in de Zandse krant. Um, ja. Je hebt ook overleg met de eigenaar van de Watertoren, ja. wat in dit uh, plan natuurlijk ontzettend belangrijk is. Want uh, in het plan van Biagi is dat niet zo belangrijk, want die gaat helemaal aan de andere de kant wein, van het plein zitten. He? Ja. Ja. En in het uh, derde plan dat we gaan bespreken, en dat is volgende week waarschijnlijk, okay. wordt de Watertoren wel opgenomen. Ja. Um, nu, ook, nu wordt hij nu ook. Nee, ja, ja, de, ja, ja, daar, ja, ja, daar is de opdracht ja, begonnen. Ja. Uh, van, nou, de wethouder heeft ons uitgenodigd. Kom met een plan. Uh, waarmee de uh, watertoren een centrale rol krijgt. Uh, maar dat we toch ook met de eigenaar uh, het plan los kunnen trekken. En dat er voldoende bewaring komt ook voor hem. Maar wel binnen een Zandvoorts perspectief. Ja. Nou, Daarom zijn wij weer op, op pad gestuurd. Nee. Ja. Nou... Um... Is het toevallig dat er nu drie plannen liggen of is dat... Uh, uh, um. Dat is ja zover ik weet. Uh, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Zijn wij uitgenodigd en dan ga je uh, ja, als, zeker als voor jou uh, als antwoord ga je natuurlijk uh, grijpen die kans met twee handen aan. Dat is een leuke opdracht natuurlijk. En, uh, en ik, ja. toen wij uh, ja. bezig waren zagen wij één keer in de in de krant van de diaze zagen we een plan. Dus ja. toen ja. hadden we al even zoiets oh uh, maar goed uh, uh, mee the best win en uh, dus Sorry, dat. dat was wel even uh, even dat we dachten van oh ja. Maar goed, ik, ik, ik denk dat het alleen maar goed is voor Zandvoort euh, dat er drie plannen zijn. Om, om ook vergelijk te hebben en waar willen we nou ja, maar we er naartoe ja, wat ja, te kiezen valt. Ja, ja, ja, ik denk dat, ja, dat waar wil je naartoe de belangrijkste vraag gaat worden. Ja, ja, ja, ja, ja. Uhm, nou, de meeste mensen hebben de, de tekening al zien. Ik heb hier een, een foto liggen waar je zelfs in geprojecteerd is. Uh, met de rode duik, hoe, hoe kom je daarop? Um, nou, je gaat eerst goed kijken naar het bestemmingsplan. Daar val je een klein uh, beetje buiten, geloof ik. Ja, klopt. En uh, wij, wij bleven maar analyseren en analyseren. Uh, zagen dat er hele hoge bebouwing aan de hoge weg kwam. Uh, vanuit hier, uh, vanuit Hoogland, uh, zit je tegen een parkeergarage aan te kijken. Uh, en uh, er komt een grote flat uh, tegen de watertoren aan. Uh, nou, en, dus wij konden daar eigenlijk heel moeilijk handen en voeten aangegeven. Uh, ja, moeten we nou echt hier? En dan weer even vanuit Zandvoors perspectief kijkend. Ja, alles is, alles is mogelijk. Maar wij kwamen er gewoon niet uit. Althans op een goede manier. Mm -hmm. Dus toen hebben we gewoon gezegd, nou weet je wat? Dan schuiven we dat terzijde. En gaan we gewoon eens kijken. Als we nou eens een echt goed plan naar ons inzicht gaan maken. Hoe zouden we het dan aanvliegen? Nou... Toen zijn we erop gekomen om de, uh, de witte villas uh, aan de boulevard door te trekken rondom de watertoren en de Schelpenplein als het ware te transplanteren boven over de parkeren heen, dus de parkeren blijft hier wel gewoon, maar daar overheen. Waardoor je dus een hele natuurlijke overgang krijgt uh, van het oude dorp richting, uh, richting het strand. Het is een soort nieuw een wijk is het eigenlijk. Ja. Een, een, een ja. hele nieuwe... nieuwe ja, als je zo ziet, ja. kijken, en je kijkt bijvoorbeeld van boven naar Hotel Anna, zie je hem ja. ook een beetje doorgetrokken worden in, uh, ja. in zeg maar aan de overkant waar nu de, de, de, de benzinepomp staat. Ja. En uh, er is een prachtig filmpje op uh, YouTube te zien. Ja, nou, dat was dat was ook een van de belangrijkste redenen waarom we dus, uh, omdat ze dus allemaal kleine straatjes hebben en hoe laat je dat nou zien? Ja. En we wilden ook echt alle kanten van ons plan laten zien nou, er, er zitten geen verscholen hoekjes in. Uh, jongens, kijk maar, loop er maar doorheen uh -huh. en zeg maar van wat jullie ervan vinden. Ja. Nou zijn, uh, de drie plannen zijn door de wethouder gelanceerd een tijdje geleden. Vandaar dat nu iedereen hier kan komen uitleggen wat hij wil komen uitleggen. Um, ja. Hoe nu verder, want er is een projectleider opgezet van de gemeente... en er wordt een haalbaarheidsstudie uh, gemaakt... Ik kan me zo voorstellen dat jij zegt van ik wil die grond kopen en ik ga bouwen. Uh, ja, maar wow. dat, het is niet mijn grond. Is zo nee, het is mijn grond. Nee, dus wat ik wat ik begrepen heb van de projectleider uh, worden er nu uh, één of twee plannen uitgekozen om verder uit te werken. Uh, dan gaan ze ook kijken van wat is deze grond waard. Wat willen we als gemeente? Ja. Willen we zelf die parkeergarage nee, bepaal, houden? wie gaat dat bepalen? De gemeente, uh, de, de, de gemeente ja. ja de gemeente, die gaan willen we nog uh, net als het LDC een parkeergarage houden of, of niet in ja, eigen ja, beheer. Ja. Ja. Zullen we dat uh, uh, na, uh, na, na die ik heb, ontwikkeling... Daar heb, heb ik een nieuwsje voor je. In de oh. kerntaakdiscussie wordt daar nogal wat over gesproken. O, oh, dat moet dat weg. Nou, dan, dan weten we dus al een klein <laughs> beetje van waar dat... dat nou ja, uh, dat is nieuwe informatie. Dat is interessant. Uh, dus. Uh, maar wat ik eigenlijk, eigenlijk terug wil. Uh, je zegt, er worden twee plannen nader bekeken. Dat betekent dat er al... Wel, wel, welk het ook is, valt er één af. Ja, ja. zou wel spijtig zijn als wij dat zijn. Ja. Uh, Oké, okay, ja. maar waarom niet gelijk voor één plan. Ja, nou, dat zou ik... Ik, ik heb me de best of win. En dan... dan ja. ja, nee, dat, dat, dat nu, was uit mijn hart gegrepen natuurlijk. Nu, uh, wie het dan ook zei, hè, eentje gaat eruit en tegen twee anderen zeg ik, je mag doorontwikkelen. Ja. En vervolgens zeg ik zes maanden later van... Uh, ja. Dat daar da Daarom. Dus... Uh, ik, kan je daar niet op aansturen? Uh, nou, nee, ik, ik, ik moet even op mijn handen <laughs> zitten. Uh, ik, het enige wat ik kan zeggen, dat wij uh, natuurlijk samen met de eigenaar van de Watertoren uh, en een aantal... Uh, bouwende ontwikkelaars hebben we natuurlijk al de nodige calculaties gemaakt mm -hmm. uh, en dat was in de tijd dat het allemaal nog niet zo goed ging met, uh, met de huizenprijzen mm -hmm. en toen kon het plan uit uh, nu zijn de huizenprijzen en daar heeft uh, ook nog een, een Zandvoorts makelaar heeft daar heel veel werk aan verricht, uh, dus de huizenprijzen zijn nu al, alleen maar omhoog gegaan mm -hmm. uh, er is geen uitnodiging voor de gemeente om dan de grond al wat, wat duurder te maken nee. maar uh, ja. wij weten in ieder geval binnen binnen normale marges uh, kan, ons plan kan uit. Nou, en dat vind ik wel ook even heel belangrijk. Dat het, uh, dat het ook een haalbaar... Uh, een is. een van, de, van de belangrijkste vind ik eigenlijk... Want ik heb de drie plannen uh, gelezen. en Ik was ook bij de presentatie dat uh, uh, jullie eigenlijk het meeste contact hebben met de eigenaar van de Watertoren. Ja, nou, hij staat ook uh, volledig achter ons. Ja. En hij is vanaf het begin zeer enthousiast over het plan. En uh, nou ja, dat is voor ons een persoon. Ja, natuurlijk. In, ja, ja, ja. in, in, in het uh, uh, het derde plan wat hier besproken gaat worden, wordt uh, uh, ook de watertoren gebruikt. En, uh, heel mooi ook hoor. Maar dan zal er eens die watertoren aangekocht en verkocht moeten worden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is een dus heel ander plan dat, natuurlijk. Maar goed, ja, daar, daar ga ik weer niet over. Dus. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, nou, ik, ja, ik gooi ja. het me sowieso op. Ja. Ja. Uh, het is natuurlijk allemaal begonnen. Uh, met de watertoren in de fik. En wat moeten we er dan eigenlijk mee? Ja. En uiteindelijk, na uh, elf jaar, gaat er wat gebeuren. Hoop ik. Dat hopen we, ja. Ja, ik, ik, loop, ik loop hier natuurlijk ook al een aantal jaren. Ja, je hebt ook brandstij staan waarschijnlijk. En ja, met afgrijzen heb ik dat natuurlijk ook En natuurlijk, als architect ga je dan in je hoofd alvast plannen vormen. Ja. Dus toen wij de vraag kregen, nou, toen konden wij redelijk snel schakelen, kan ik je zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wil even terug naar het plan. Um, want er staan prachtige huisjes en jij zegt ja, uh, je kan wel blijven parkeren. Hoe ga je dat hierachter doen? Ga je de grond in? Nee, we gaan. Uh, het, het mooie is dat omdat de, de Torbexstraat die, die gaat langzaam omhoog ja. en die komt dus op een gegeven moment op het niveau dat je gewoon het dek op kan rijden. Ach, dus, uh, en dus, kun je gewoon, dus kan dit parkeerplaats, uh, die kunnen gewoon zo blijven. Ja, er zullen wat klommen tussen moeten. En uh, we gaan aan de randen gaan we wel bebouwing zetten. Uh, zodat we in ieder geval niet uh, dus, uh, de, de parkeergarage inkijken. Nee, maar dus, dus als ik hier nou gewoon naar buiten kijk... Dan ziet u huisjes. Dan zie huisjes. Dan ja. zie ik dus niks van, van, van een muur van een, van, een, van een parkeergarage of zo. Nee. Ja, daar daar nee. ging het even. Dat een, daar, uh, daar, uh, aan deze zijde. Uh, en dat, ik wijs u even naar buiten. Uh, ja, we, we kijken richting uh, wester <laughs> <vallenstraat. tie> Dus uh, daar hebben we nu uh, jongerenhuisvesting uh, ingetekend. getekend. Maar ja, alles is natuurlijk nog heel flexibel. Maar dat was een van ons, uh, ons idee. Ook omdat er gewoon heel weinig uh, jongerenhuisvesting Klops, in Zandvoort ja. is. Nou, en voordat je het weet worden dit maar een hele luxe villas, ja. en dan sluit het ook weer niet echt goed aan. Ja, dat is, is wel dat goed is dat je dat goed. uitlegt, want uh, er zijn mensen die het plannetje gezien hebben en ze denken: zo, dat worden allemaal dure villas voor hele dure nee, mensen. Nee, nee, nee, nee. Um, hoe is die verdeling? Je, hebben, je hebt jongeren. Ja, we hebben zo'n, volgens zo <coughs> mij, zo'n, uh, kijk hoor, 50 units van om erbij de 50 vierkante meter. Of dat, nee, uh, ja, om erbij die... Dat er zijn een soort appartementen. Studios, ja, dat zijn studio's. Wat kan kleinere studio's. En die zitten en, in zo'n huisje? Ja, die zitten, okay. die zitten daarin. En even uh, de rest zijn er natuurlijk, ja, het plan moet ook haalbaar uh, blijven, uh, zitten aan de randen zitten wel wat grotere woningen. En dat gaat van, uh, van 120 naar 200 vierkante meter uh, woningen. En dan heb je wel, net als want eigenlijk hebben we het Schelpenplein, als je wil zien hoe het, hoe het wordt, uh, ah, kijk in het filmpje, maar ook loop door het Schelpenplein. Die huisjes, die ja. hebben we echt opgepakt en daar neergezet. En dat is ook, ja, daar zitten hele grappige hoekjes. Zitten. Ja, het is een Heel... beetje hofjesachtig jij, ook. Ja, je, je ja. kunt er gewoon met de auto oprijden. Ja. Heb ja. ja. uh, sommigen hebben een parkeergarage uh, daar nog in zitten. Uh, Anderen die parkeren scheef in hun tuin. Dus het ja. is echt uh, zoals ja. het Schelpplein ja. is. Ja. Leuk. En hoeveel um, woon heb je totaal erin? Met de dure woningen en starterswoningen? Uh, we hebben... Um, dat is een Cohen-vraag, want nu... Uh, ja, ja, je ik mij nu al een absoluut pakken, ja. <laughs> <laughs> ja, deze cijfer zat te praten. Kijk, ik, ik vraag dat omdat... We hebben zo'n 25 uh, woningen rondom de toren. Ja. Yeah. Mm -hmm. En dan nog zo'n zo uh, 20, uh, 20 woningen uh, wat, wat groter... en dan een behoorlijk contingent uh, wat woningen. Mm -hmm. Dus in die hoedanigheid uh, moet u ongeveer denken. Ja, oké. Okay. Ik vraag dat omdat uh, uh, mensen kijken naar een plan... en zien dan... Oh, dat zijn maar zoveel huisjes... En het volgende plan dat hier komt, dat heeft een aantal uh, ja, heeft wat grotere bedoel, en dat nee. ziet er dus uit als meer woningen. Nee, weet je Maar dat, dat het blijkt het, lijkt. niet, hè? Maar ja, het blijkt dus, het ongeveer hetzelfde te mm. zijn. Ik, oh, nou ja, ik, ik, ik denk zelfs dat wij wel de hoogste dichtheid hebben, Want dat is het leuke van uh, ik heb een aantal verbouwingen in het Schelperplein gedaan. En dan zie je dus hoe ontzettend intelligent die huisjes allemaal tegen elkaar ja, zitten geschakeld. Ja. Ja. En dat ja. je op een heel klein stukje ontzettend veel huizen. huizen hebt. Ja. Ja. Met die gedachte kwam ik ook van, nou, hoe kunnen we nou wel veel woningen maken? Maar we hebben geen <coughs> antwoordse manier. Nou, en dat blijkt dus uh, dat dat inderdaad kan. Het ziet er heel vriendelijk uit, ook. Ja, de, de, nee, het is heel. Uh... Je zegt mij de best win, maar ik denk ook dat het een, een, een, een uitzicht is voor, uh, voor de politiek om daar wat over te vinden, en ja. uh, ik hoop ook niet dat het te lang gaat duren. Daarom, nee, uh, nee, wij, uh, wat, wat is jullie voor uitzicht? Wat, wat is jullie toegezegd? Uh, nou, in het voorjaar wordt het, volgens mij, in het uh, college uh, wordt er een uh, besluit genomen over één of twee architecten doorgaan, en uh, nou vervolgens uh, zal er al dan niet ook een bestemmingsplan wijziging dat heeft natuurlijk wel een effect op, als ze voor ons plan kiezen dan, uh, maar aan de andere kant over twee jaar moet er sowieso al een nieuw bestemmingsplan komen ja. dus dat, dat kan nog even duren ja. dus die werkzaamheden moeten sowieso verricht worden ja. uh, want je bent onder de tien jaar verplicht om een nieuw bestemmingsplan, Nieuwe bestemmingsplan ja. te maken uh, dus, uh, nou, en, en vervolgens uh, hoop ik wel dat er uh, ergens medio uh, halverwege dit jaar uh, dat we kunnen gaan starten en uh, dus dat, daar, uh, dat, dat hoop ik dat dat gaat gebeuren nou, en dan kunnen we relatief snel schakelen ja. En nog even voor het beeld van de bestemmingsplan hoe ver uh, moet je daar buiten want ik zie uh, het Geerlings uh, tankstation moet dat weg ja. Ja. dat is de, ja, dat dat is de, de, de uiterste rand dat is de, ja, ja, ja, ja. Aan die kant volgen we nagenoeg helemaal het bestemmingsplan. Ja, we, da, die, die we zitten op een aantal punten. Ja, zoals aan deze kant maken we dus... Uh, aan de, uh, de hooglandkant maken we dus geen parkeergarage één laag. Nee, daar komen huisjes. Mm -hmm. nou, dat is een afwijking van het bestemmingsplan. Ja, Stuk soort. Uh, aan de andere kant, uh, wij gaan rondom de toren. Gaan we lang niet zo hoog als mag. Maar we gaan wel aan de andere kant maken we een huisje. Zodat dat, uh, we, we, we duwen als het ware dat flatgebouw naar beneden mm -hmm. en, uh, en maken dat rondom uh, de watertoren nou, ja. dus kom je buiten het bestemmingsplan ja. Maar ja, een bestemmingsplan uh, kan gewijzigd worden in, uh, in de politiek als men uh, welwillend is en men kijkt naar uh, de tekening ja. kan men besluiten voor uh, ja of nee uh, het te, te wijzigen, het zou natuurlijk raar zijn om te zeggen we doen niet het bestemmingsplan, maak maar een nieuwe tekening ja, ja Jullie houden ja. natuurlijk vast aan, aan dit deze. No, ik, nee, dit is, dit, is, dit is natuurlijk wel een, een, een richting die wij geven. Wij, dit is een, een richting waar wij van zeggen van nou, nu ga je heel mooi haakje aan op alle punten in Zandvoort. Uh, maar ja, dat daar op een gegeven moment nog wat aan gesleuteld moet worden. En dat de stedenbouwkundigen daar ook nog zeggen van nou, dat profiel, dat willen we nog iets aanpassen. En die functie, kan dat niet iets anders? En bewoners die op een gegeven moment ook zeggen van nou, mag, mag dat dakje net even gedraaid? worden heb ik beter uitzicht ik zeg maar wat ja, uh, ja krijg je ook nog ja dus uh, ja. dat is allemaal niet, het is niet ja. strak omlijnd nee, nee, zo moet het, nee. het is dit is, een, een... dit is onze visie ja. uh, zoals ja. wij dit ja. Ja. Uh, zien ja. Ja. Um, nou, dit was de deel 2 van uh, de, de, de serie... Uh... Verhelderend, hè, toch? Oh. Ja, en uh, nogmaals, uh, jullie plan is te zien op YouTube. En ja. hoe, hoe kom ik daar? Uh, ook al ga je Watertorenplein, ook al zou je liever een andere naam hebben, begrijp ik nu. Uh, als je daar op, nee hoor, je op, moet op, uh, kiezen voor, voor een naam, maar kies dan. <laughs> ja, nee, daarom, Watertorenplein, als je daar, daar op, via YouTube op uh, googelt... Dan, uh, dan kom je het filmpje vanzelf kom je daar tegen en uh, dan kun je er helemaal doorheen lopen... En, en dan weet je precies van wat wij uh, van plan zijn met het plein. Ja. En dan uh, volgende week uh, komt de derde plant. komt de derde. Ja. En dan uh, kunnen de, de zandvoorters en de politiek uh, hun, uh, hun dingetje lachen. erover doen. En wij hopen uh, dat, het, uh, dat er wel wat gebeurt. Nou. Want het ligt al uh, jarenlang een uh, ja. beetje niks te doen. Kees, ontzettend bedankt voor de tijd. Hartelijk dank. voor de We zien elkaar nog eens uh, als het uh, eventueel doorgaat. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Tot ziens. Dank je wel.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 Wensen eens waar kon zijn zou ik dagen vergaren en sparen en sparen En die gaf ik aan jou liefde mee. En toch komen we steeds tijd tekort om dat te doen wat wij het liefste willen steeds toch honger het, dan wil ik die liefde bij jou stillen.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 Change your part, if it takes forever girl, then I'll prepared to wait, the day you give your love to me won't be a day to let me go.